Voor zo'n schatje, oh maar een schatje Als ik daar eens vertrouwen trouwen kon Ja, dan zou ik het heus wel weten Ik had geen tijd meer om te eten zou haar kussen, kussen Ik zou haar kussen, dan heb ik jou Inderdaad is hij gaan trouwen